1 minuut over 9, de situatie op de weg dan, Veronica Verkeer of Witsmeister. Er staan twee vertragingen gemeld, allebei bij de grens. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen, richting Duitsland 11 minuten. Dat komt dus door die grenscontroles. En ook op de A37 Knopend Holsloot, richting Meppen, ook richting Duitsland 6 minuten. Minder betalen voor je autoverzekering, vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.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 times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stop It's too bad, but that's me, what goes around, comes around, you see, that I can kill Ik krijg een berichtje binnen van Mark. Die is er eigenlijk elk weekend bij. En zijn audio-appjes, die worden echt met de week worden die, uh, mooier. Die muziek, Je de -over. Ja, dat ben ik. Hallo. Dit is de Veronica Weekend <sussionale> Dankjewel, Mark, <laughs> voor, ja, voor je audio Het is uh, de zaterdagochtendshow, mijn dames Ferry Lekker dat je ons aan hebt staan. En uh, wat ook natuurlijk is zeer fijn is dat heel veel mensen nu vakantie hebben. Uh, regio Noord heeft nu vakantie voor uh, regio Midden en regio Zuid. Ja, ik zou het niet te hard roepen. Is de vakantie alweer uh, bijna voorbij? Vanaf maandag is het weer... Uh, Papa, ik heb geen zin om naar school te gaan. Ja, ik heb ook geen zin om je naar school te brengen. Maar helaas, we moeten toch... Uh, dus dat is... Vanaf aanstaande maandag weer het geval. De AWB verwacht trouwens wel wat drukte op de wegen van en naar wintersportgebieden. Want nou, de ene helft van het land gaat erheen, de andere helft van het land gaat weer terug. Uh, zeker in het zuiden van Duitsland, Oostenrijk en in Frankrijk is er zeer, zeer, zeer veel uh, drukte verwacht op die Nederlandse snelwegen. Op de snelwegen en ook in Nederland, dat wilde ik zeggen. Zometeen onder andere chic Dire Straits. En dit is Ray.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 En zometeen vanaf tien uur is het weer een groot feest. Het weekend van Radio Veronica is 80 only. Ja. Dat doen we sinds een aantal weken. Alleen maar muziek uit de jaren 80 draaien. Elk weekend tussen tien en zes. Dus straks, want Maurice is nog even een weekendje vrij. Vanaf 10 uur bij Ja Brine. is een allereerste show hier trouwens bij Veronica. Dus hij moet zeer zenuwachtig zijn. Dus nou laat ik zou zeggen. even alvast nou, wat welkomstberichtjes. Vindt hij vast hartstikke leuk. En ook dus vanmiddag vanaf 2 uur bij de one and only Dennis Hoube Dus alleen maar muziek uit de jaren 80. Zo simpel kan het zijn. En ik dacht om alvast een klein beetje in de stemming te komen... Get your money. money for nothing, get your chicks for free. We, We got some kisses for my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 Ik vond het wel een uh, mooi verhaal. Vorig jaar wilden ze optreden in, uh, in Tilburg. En uh, nou, heel veel fans konden daar niet bij zijn. Waarom? De treinen reden niet. Ja, nee, is Het is serieus waar. Toch mooi. Hey, welkom, dit is Radio Veronica. Coldplay is zometeen ook Midnight All, net zoals Queen. Lieve, Hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben.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 Groei door. Nu bij Vibra Een babyfoon met camera voor 37 euro. Elders betaal je 49,95. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.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 Yes, good morning. In het zuiden kan het hier en daar regenen. Voor de rest blijft het wel aardig droog, maar daar is ook alles mee gezegd. Temperaturen tussen de 8 en 12 graden vandaag. De situatie op de weg dan. Veronica Verkeerhof, Fritsmeister staat één vertraging gemeld op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen oud en Duitsland 15 minuten en dat komt door die grenscontroles. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Ferry Omen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Ja jongen. Dat is nog eens even lekker. Helemaal happy met jullie. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. The, the Western Desert lives and breathes in 45 degrees It's time! Ik moet lachen op een appje die binnenkomt, vooral om de naam. Uh, Trimsalon Katja, zo heet ze in de app. Trimsalon Katja, die zegt, oh, komt Queen eraan? Uh, jazeker. Veronica, Eredivisie-update. Die komt eraan, het trimsalon, Katja, maak je geen zorgen. Veel voetbal vandaag trouwens in die Eredivisie. Onder andere PSV tegen SC Heerenveen. En uh, daarover gesproken, ja, vorige week heel veel zieken daar. Uh, ja, hoe is het daar inmiddels mee? Eén zieke maar, dat is uh, Noah. Die uh, had koorts en die is nu nog steeds ziek. Dus dat is, uh, als het om de zieke boeg gaat... maar je zal misschien ook blessures bedoelen. Ja, daar komen jongens uh, inderdaad nou niet langzaam. Die komen nu terug. Nou, duidelijk uit vanmiddag... Dus tegen Esse Heerenveen. Ook nog Nakvreda tegen Volendam. En Ajax tegen NEC. Nou, speciaal voor Trimsalon Katja. <laughs> Deze van Queen. Dit is You're My Best Friend. Bij Veronica. Do you make? Even van een uh, schaal van uh, 1 op 10. <tie> Hoe zit het met de zenuwen? Uh, 7,5. Oh, dat ging nog best, best nog best wel mee, Paul. Ja, toch? Ja. Zometeen voor het eerst. Jij ja, even een applausje allemaal voor de one-on-in-ja. Vrienden zometeen oh, Met alleen maar muziek uit de jaren 80 in het 80s Only Weekend bij Veronica. En ik laat je achter met deze van Cher. matter how hard I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 Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Ja, zeker. De hypotheker. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de heerlijke cappuccino uit ons McCafe.